Dit is Martijn Nijenhuis met het NOS Journaal. Economische vluchtelingen moeten direct na aankomst in Nederland worden gescheiden... van degenen die in oorlogsgebied zijn ontvlucht, heeft de burgemeester van Vlissingen gezegd. Nu is onduidelijk hoe de groepen vluchtelingen waarvoor de gemeente crisisopvang moeten regelen zijn samengesteld. En dat is slecht voor het draagvlak onder de burgers, zegt de burgemeester van Vlissingen. Economische vluchtelingen moeten volgens haar meteen naar een aanmeldcentrum worden gebracht... waar wordt bekeken of ze recht hebben op asiel. Nu gaan ze vaak van de ene opvang naar de andere en dat kost veel geld. In Frankrijk zijn vier mannen opgepakt in verband met de mishandeling van leidinggevenden van Air France vorige week. Toen maakte de luchtvaartmaatschappij bekend dat er 2900 banen verdwijnen. Boze medewerkers belaagden daarop bestuurders en rukten kleding van het lijf van de leidinggevenden. De die nu zijn opgepakt zijn medewerkers van dochterbedrijf Air France Cargo. Ze zijn herkend op videobeelden. In Syrië gaan verschillende milities samenwerken in de strijd tegen Islamitische Staat en president Assad. De Arabische, Christelijke en Koerdische milities hebben zich verenigd onder de naam Syrische Democratische Strijdmacht. Ze willen vrijheid en gelijkheid voor iedereen die in Syrië woont, staat in een verklaring. De milities hebben volgens oorlogsverslaggevers samen 30.000 strijders. Ze zouden vannacht wapens en munitie hebben gekregen van de Amerikanen. Bij een klopjacht in Huizen zijn zes mensen aangehouden. Aanleiding was een inbraak vannacht in een winkel in Bussum, meldt RTV Noord-Holland. Volgens de politie zijn de inbrekers waarschijnlijk tijdens hun werk gestoord en gevlucht in twee auto's. In Huizen werden de auto's gezien, waarna de politie de achtervolging inzette. Kort daarna werden de zes aangehouden. Bij de aanhouding is een verdachte in zijn been geschoten toen hij wilde vluchten. Het weer, eerst nog flink koud, met vooral in het oosten zelfs lokaal een graadje vorst. Verder vandaag zonnig, maar er trekken vanuit het zuidwesten ook wolkensluiers over. Vanmiddag wordt het rond de 10 graden. Dit was het NOS. -CFM. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Op de A4 richting Den Haag staat bezoet dijk drie kilometer een kapotte auto. Er is één reis ook dicht. Op de A9 richting Diamant staat ook een auto stil bij knooppunt Hodendrecht. Daar staat 2 kilometer en ook daar is één reist ook dicht. Het is nog vrij druk op de A13 richting Rotterdam. Daar is het langzaam rijden stilstaan tussen knooppunt Prins Klausplein en de afwit Berkel Roodreis. Op de A27 van Almere richting Utrecht daar staat er een ongeluk tussen knooppunt Ems en Utrecht Veemarkt 14 kilometer. Dus is één reist ook dicht. En verkeer kan het beste omrijden via Amersfoort over de A1 en de A28. En door de problemen op de A27 staat het ook vast op de A28 richting Utrecht. Daar staat voor klopend reis weer 2 kilometer. En op de M209 Haassenswoude richting Rotterdam daar staat door werkzaamheden voor de A13 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 op zaterdag bij CFM. Je Adam Lemmert en de Coast Town. Zes minuten over vier. Nou, de heren van de Veteranen 1, die zijn ook uh, warm gelopen. Zojuist werd het 1 uh, tegen 1, uh, de wedstrijd tegen Germaan de Eeland. En zojuist is de, uh, de voorsprong, uh, zeg maar, een uh, feit geworden. 2 tegen 1 over John. En die oude knarren kunnen het nog best, hè? Ja, zeker. Die zijn lekker op dreef.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 ...waar Paul McCartney en Michael Jackson en CCC... -C -C. ...ja, we gaan weer meteen doorschakelen naar Jop. Jop? Ja, waar ik nog steeds naar mensen is, is te kijken... ...dat maar één nul is eigenlijk... ...en dat eigenlijk al... Nou, beslist dat moeten zijn, maar het is niet anders. Sandwart in de aanval in het 16 meter gebied. Van de, nee, Nijtje Berg. ging daar pingelen en de verdediger brekt de bal over de achterlijn. Sandwart mag dus een corner gaan nemen. En het is voor Sandwart gezien aan de rechterkant van het veld. Berg gaat zich er waarschijnlijk zelf mee bemoeien. Als, dat gaat hem wel even duren, want Maurice Bol moet zo nodig de bal helemaal over de ballenvanger heen gooien. Maar het zijn gewoon mensen die willen meewerken. En. Uh, ja, Hans Luijten, die brengt de bal weer terug in het spel. Uh, even kijken, wie gaat het doen? Nijzer vanaf de rechterkant, dus met rechts. Gaat die bal komen, hoog in de doelmond. Uh, goed gekopt van Maris Woll, maar een naast of twee naast de doel, naast, uh, doel. En dus mag de keeper van uh, de Amsterdammers die bal weer in het spel gaan brengen. Hij heeft haast, ja, yes. natuurlijk hebben ze haast. Want het is nog steeds maar, maar 1-0. En het is in het spellen nu in de 54 e minuut, 5, uh, nee, sorry, 74ste minuut. Dan gaat Zandvoort weer komen. Die wordt daar... Uh... Hey, ik dacht maar over training. dacht ik heel sterk aan. Het is niet zo, Amsterdammers kunnen het spel overnemen. Nu alweer bij de 16 meter van Zandvoort. Wordt teruggespeeld. Dan nou, houden we de bal voorlopig in het spel. En daar komt uh, Patrick van der Oort. Die de bal over de zijlijn werkt. En er mag uh, ZSGO mag gaan uh, gooien. De afvoerder gaat zich ermee bemoeien. Daar komt die bal aan. Uh, wordt... ...gemist door Santerse verdediger... ...die alle moeite moet doen om die bal uh, te kunnen tegenhouden. En dat gebeurt ten opzichte van het uh, ZSGO... ...voor een overtreding. Dus Santos mag die bal gaan inbrengen. Nee, het is gewoon een achterbal nog beter. Naar uh, Jorrit Sviet. Jorrit Schmied die uh, neemt de aanloop... ...heeft de, bal, de wind, die toch wel steeds pittiger begint worden eigenlijk, helemaal tegen. En dat werk je gewoon in de uitloop. De bal komt niet meer zo ver, uiteraard. Toch is het zandvoort die hier kan aanvallen. Nee, overgenomen door de Amsterdammers. Daar is zandvoort in. Max Aardewerk werkt heel erg hard. Ja, het, is, het is eigenlijk... Ja, het, is, ja, het is het net niet wat het zandvoort betreft. Zonder zandvoort zal een schepje bovenop moeten dienen om hier toch nog een makkelijke overwinning te gaan behalen. Want 1-0 is te dik tekort. En dat is waarschijnlijk ook het idee wat, uh, wat Zandvoort uh, betreft. Fischman mag die bal gaan nemen die vrije schop. Dat doet hij naar. Hij verbergt die staat in de dekking, voorin helemaal. Kan gaat kijken of die man kan passeren. Dat kan hij doen, hij is snel genoeg. Hij blijft naar de dus, bal, hij gaat meter beter in. Hij blijft naar de bal en dan gaat hij nu uh, via de uh, voet van de verdediger, komt hij bij uh, Jan Sonneveld. Uh, Solleveld wordt daar neergelegd en nee, niet neergelegd. wordt niet verteld. Hij bal, zit mag gaan uh, gooien. Spelen in de 77e minuut, Stunt is 1-0 en ik hou mijn hart vast. En er moet er nog eentje bij, Joop? Ja, eigenlijk wel. Jawel, hè? Dankjewel, Joop, voor dit moment. En uh, ja, ZFM is niet alleen op de radio, tv, maar natuurlijk ook op internet. leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM En wil je live meekijken in de studio aan de Tolweg 10a? Ga dan naar www.zfm-live.nl www-live.nl En tot aan uh, 5 uur uh, kun je dan uh, Albert-Jan aan het werk zien. Ja, zwaai maar even, Albert-Jan. Naar All Your Fins. Oh, <laughs> dat is druk, zijn, wat, hè? druk op de lijn. Je ja, zeker. Ja. Hier is Keiko, een stokend show. The thrill, the thrill is <middels> Our debut was a masterpiece. But indeed, for you and me hold this show. It can't go on. We used to have it.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 used to echt zo'n mee-toeplaat hè? joh hoorde, kijk al, en stal de show. Nou, de, sh de show stelen, dat doen ze niet van uh, Veteraan 1, want daar staan ze op die moment 2-2. Uh, ach, ach, ach, ach, oh. jee, wat een ellende. Conditie, hè, conditie. Wat een ellende. Nou, laten we hopen dat ze uiteindelijk toch nog de wedstrijd met winst kunnen afsluiten. Al oh, betwijfel ik dat, want volgens mij is de wedstrijd zo'n beetje ten einde. Oké, okay. jawel. Het is tijd voor Pit Report. CFM Race Radio Pit Report, Pit Report.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 Uh, wij houden het voor u al in de gaten. Welke motor gaat het worden? Misschien wel een uh, Volkswagen? Een <readiness> <Ja, ja. laughs> dieseltje. <diezeltje. laughs> <laughs> Tot zover het uh, formule 1-nieuws bij C.F.M. Stamvoort. Zo dadelijk weer meer voetbal en onder meer ook het dier van de week. the Voor Jordan de Kles en de Ja, Voor het slot van de voetbalwedstrijd Sv Zonford, ZSGO slash WMS gaan we weer over naar Duitsersveld naar Jo Ja Daarop waar het ongemeen spannend is. Want het doel van Salvoort staat vol onder druk. ZSGO dat gooit alles in de strijd om toch maar die gelijkmaker te En weer Jurek Smith die daar die bal kan pakken. En dat is uh, de massa voor Salvoort. Piet is in, in de bloedvorm. En mag de, de, de bal nu in het spel gaan brengen? Uh, het, het stond voort, dat er was net uh, een, een heel onaangenaam macavietje. De dame van dienst, en dat was een de scheidsrechter is een dame overigens, dat was een beetje vergeten te melden ongeveer, eh, niet goed kon beoordelen. een kreeg een gele kaart, maar een gele kaart was ook ter degen wel aan de orde geweest voor de Amsterdammers. Dat is, werd niet het geval en dat waren dan de eerste kaarten van de, eerste kaarten van de wedstrijd. Zet SGO, mag die bal gaan ingooien? Die zei ik al, bij uh, de tribune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 Goed, het wordt er op de juiste plaats gelegd. De scheidswaterverdienst past de 9 meter af. Het is wel een hele grote 9 meter dit. Dus zijn er misschien wel 12 of 13 zelfs wel. En, maar ze laten het... Uh...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 Uh, maar het is, uh, zoals ze vroeger in, in uh, rugbyterm heet, een Epp en was er wel een hele hoge bal, niets, die niet ver wegkomt. En dat is nu weer het geval. De overtreding. Voor overtreding. Voor Zandvoort, Zandvoort mag de bal gaan nemen. Bij de eigen 16 meter gebied. En dat gaat Patrick van der Hoort doen. Van der Hoort.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 En uh, is de bal over de achterlijn geweest op dit moment, Vraagteken. Er wordt in ieder geval als je berg ligt op de grond. Er uh, moet een bezuurbehandeling komen. Uh, dat is, uh, ja daar komt hij aan. Ja, berg ligt op de grond. Die had pas Iedereen al was hij aangetikt geweest. Maar nu is hij dan waarschijnlijk beter aangetikt. Waarvoor voor ver je van beter aangetikt kan praten natuurlijk. En er is een behandeling nodig. Zal voor die. Uh,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 Omenjo, nee, die gaat, die gaat liggen, dat heeft, uh, nee, was is Max Aardewerk. Ja, die jongens lijken van allemaal op elkaar, en daar nog met het zonnetje tegen ook. En die schijzer, maakt nog steeds geen aanstalten, om die wedstrijd af te gaan fluiten. Zandvoort, heeft geen haast, tuurlijk hebben ze geen haast, staan 1-0 voor. En dat kan elk moment zijn. gebeurd zijn. Mol, uh, Mol, kan er niet bij komen. Berg, Berg is goed, is goed kan die bal vasthouden. Dat is een man die kan echt een bal goed vasthouden. Dan gaat hij mol, mol. Kan hij man passeren? Nee, kan het niet passeren. Hij heeft natuurlijk een snelheid ook niet, dat weten we straks wel, maar hij kan wel een bal vasthouden. Gaat in het hoekje in. Weet twee man om zich heen. En hij houdt die bal gewoon bij zijn voeten. Brengt hem echt een uur breed. Dan mag ze aardewerk, aardewerk. Brengt hem weer breed. En het is oh, dat is een man op opzaad van die de keeper. En hij houdt hem inderdaad. Hij kan die bal nog niet uit de doel ranselen. Anders was het zomaar 2-0 geweest. Het was een mooie aanval van Zandvoort. De keeper van de Amsterdammers Die uh, heeft zijn in ieder geval verricht Op dit moment Alhoewel zo ploeg natuurlijk wel met 1 te staat Het spel is nu helemaal aan de andere kant van het veld De, de bal ligt uh, Op veld 2 zo'n beetje ongeveer En uh, ja, Die is nog steeds niet terug Daar is dan een nieuwe bal, eindelijk De bal moet ingegoten worden door de Amsterdammers uh, Zo ongeveer op driekwart van, uh, van het veld Wordt gedaan Wordt daar gewezen door de scheidsrechter. Wat gaat ze doen? Sluit nou een keertje af, kom op, het is tijd, langs ze maar hand. Je zit al lange, lange in de zure tijd en dan gaat die bal komen. Heel ver ingegooid, wordt weggekopt door zandvoort. Kan niet zien, hoe wie. Nog een keertje zandvoort. Romeño, weg die bal, goed Kales. uitstekend gedaan. En die bal gaat over de achterlijn. met een corner. Wordt in ieder geval nog genomen, want de zij zetten wijs naar de hoek toe. De Amsterdammers mogen nog een corner nemen. Dat duurt maar wel een beetje, is een beetje te lang eigenlijk.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 Ik, ik heb geen idee. Is er geflouten? Ja, het is gefouten voor de tijd. Zandvoort wint met de hakken over de sloot. Terwijl het eigenlijk een ploeg was waarvoor je, zoals als ik het gezien heb, met gemak moet kunnen winnen. In ieder geval wel de eerste thuiswinst van Zandvoort. Na twee gelijke spelers die echt weggegeven waren. In ieder geval drie punten van Zandvoort erbij. En blijf in de kop van de derde klasse, uh, derde klasse B hangen. Dat bedoel ik jou. Ja. Volgende gaan we verder. Vorige week gaan we naar uh, Blauwwit, bui, uh, Blauwwit, bui, Beurspengels. En dat is, daar is het al, dus In Amsterdam. En die drie punten zijn in de pocket. Dankjewel en heel ja. fijn weekend, Joop. Eerst gelijk, Vera. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Ja, je wordt gezocht, Albert Jan, wist je het al? Ja, ik heb dat gehoord en uh, dat heb je gezien. Wow. Zojuist op uh, Facebook, Albert-Jan, dat je gezocht wordt. Maar uh, ja, simpel toch? Nou. Gewoon even op uh, www.cfm-live.nl kijken. En dan vind je hem snel genoeg. Moet je wel snel zijn. Ja, zeker. You're en Euphoria. Het is 10 minuten over half vijf. Nog even over het voetbal. De wedstrijd SV-Zandvoort 1-ZSGO-WMS is geëindigd in een 1-0. En de veteranen 1, die hebben gelijk gespeeld. 2-2 tegen Germaan de Eland. Oh, nou.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 Het gedicht gemaakt door Willem Bruist, onze collega. Dankjewel, Willem. Met al die mensen op.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 Is dat om zes uur al? Volgens mij wel. Nee hè? Eh? Nou, nou, als ik... Dan... Oh. Nou ja, ik weet het niet. Anders, maar... li anders lig, anders lig <laughs> ik uh, in commissie, heet dat. Maar volgens mij speelt Nederland zelf om zes uur vanaf. Om zes uur, oké. Okay. Nou, goed. Uh... zijn we er snel vanaf. Nog even snel een berichtje <laughs> van de British Masters. En dan hebben we het over golf.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 En de tussenstand is 9,5 om 8,5. Vannacht worden alleen de singles verspeeld. Dus er zijn nog een heleboel punten te vergeven om de President's Cup. Ik wens jou een hele fijne vakantie. Komt goed, ja? Ja? We gaan een beetje mondel zorgen. Een weekje of twee, dan spreken we elkaar weer. Tuurlijk. Komt goed. Dankjewel, hele fijne zaterdagavond. En graag tot volgende week. Dag. Goedjes, veel plezier. Doei. Tijken really, my.